Soms is het geweldig, even alleen, een uurtje of wat, geen gezeur om je heen. Lekker lang uitgenieten, totaal uitgeblust. Ja, zo kom ik eindelijk even tot rust. Maar met jou is het heerlijk samen te zijn, want met jou op de bank voel ik mij super fijn. Nee, ik kan niet bedenken, het kan niet bestaan, dat ik ooit zonder jou de deur uit zou gaan. En nu kom jij met dat je weg wil bij me, weg wil bij me. Help Leuk is alleen, want als jij wil ik er wel tien om me heen Dus trek het niet aan, wat of ik zeg Nee, voor mij ben je echt geen sta in de weg Ik wil oud met je worden, wat had je gedacht Er is niemand die zo lief als jij naar me lacht Ik wil s'avonds graag in de kroeg naast je staan En daarna met je samen weer naar huis toe gaan En nu kom jij met dat je weg bij me, weg wil bij me Help, lieveling help Wat moet ik nou beginnen Hier zonder is... Hier zonder jou